Naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van der Weterin. bewerking Anna Bosman, regie Per Dijkstra, achtste deel. Zo mooi hè? Wat? Mooi die zee. Het is hartstikke koud hier. Had je je maar beter moet aankleden. Ja, moet jij nodig zeggen. De lente is warmer in de stad. Ja, maar wij zijn niet in de stad. Wij zijn op zee. Wat? Oh, kijk eens naar oh. die vogels. schitteren! Oh. Ah, zullen op het eiland nog veel meer vogels zien, moet je opletten. Koog is een paradijs voor vogels. Oh. Waarom gaan wij er dan naartoe? Omdat de commissaris naar Curaçao is. Ah, maar Koog, dat is veel mooier. Ja, ja, ja, ik weet het, ja, ik weet het. Ik ben hier eens eerder geweest. Oh ja? Ja, maar het was even wat, wat warmer. Ergens eind juli, weet je wel. Ik heb het toen met die kinderen gekampeerd. <laughs> ja, jij en kamperen. Ja, schamperlach lachen, ik en kamperen, ja. Met z'n vier in de tent voor twee. Ja, vond je niet leuk? De kinderen vonden het leuk. Nee, maar vond jij het niet leuk? Nee. En waarom niet? Waarom niet gewoon? Je weet maar gewoon. Mensen die te diep in de dag moeten laten horen dat ze met vakantie zijn, dat bedoel ik. Ah, het is er nu vast heerlijk doodstil. De vakanties zijn nog lang niet begonnen. Nou, uh... Dankjewel voor de mededeling hoor, Ja, maar ik heb het nog steeds hartstikke koude gier. Hé hé hé, kijk eens, land in zicht, giermonnekoog. Ja, giermonnekoog, ja, het begint op de regen. Ook. Nou, laten we dan naar binnen gaan. Oh. Nee, daar ga ik helemaal over, beton. Waarom heb je nou geen lekkere muts meegenomen? Je ziet er nog steeds uit als een regisseur. Dat, dat, dat, ben, dat ben ik ook. Maar je hebt het koud en je bent nu geen regisseur, maar een liefhebber. Nou. Vogeliefhebber, Vogel meeuwen, meeuwen ken ik, mooie meeuwen, uh, ja. Ken jij eigenlijk nog meer vogels? Ja, zwanen. Nee, die hebben ze hier niet. Uh, wat geeft dat nou, Er ze? Genoeg mensen hier op het eiland uh, die iets van vogels weten. We moeten gewoon, die gewoon met laten houden, hoeren die waren en een paar ophouden. Zo moet je dat ja, doen, precies. Ja. Biauuu! Wat doe je nou? Dat is een taling. Echt verdomme, de gier. Iedereen kijkt naar ons. Wow! Hey, oh, oh, hey, oh, hey. wat? Kijk, wat ik zie, dan. Hé. Hey, dat is de Jong. Dat is Bart de Jong. Dat is Bart de Jong. Wat, wat doet hij hier? Wat dacht je ervan om het op te vragen, zeg? Bart de Jong! Hallo, meneer de Jong! Hé, hey, meneer Grijpstra! Meneer de Gier! Meneer de Jong! Wat doet u hier? Wat is de wereld toch klein, hè? Ja, zeg ha, ha, wat een toeval. Zegt u dat wel maar, uh, Gaat u, uh, gaat u met vakantie? Is de zaak rond? Ja, ja, wij zijn met vakantie. Ja, wij gaan altijd samen met vakantie, altijd, hè. Ach, we werken altijd samen en een dag zonder elkaar, dat kan eigenlijk niet, hè. Dat kan niet, hè. hè? Had u dat nou mogelijk... Nou, gefeliciteerd. En, eh, uh, wie is de moordenaar? Welke moordenaar, Bart? De moordenaar van Maria van Buren. Oh, oh, dat is een geheim, maar een groot geheim. He, had je dan nogmaals oh, gefeliciteerd. Bedankt. Maar zo zie je maar weer, hè? Wat zie je maar weer? Nou, dat de misdaad altijd wordt gestraft. Misdaad wordt altijd gestraft. Ik <totstuk> Meneer Grijfstra, wat U! Oh, Hé, hey, hey, schiet ja. op! Hier, naar de reling. je schiet je kortje helemaal onder! Nee, tegen de wind, niet tegen de wind, in gaan staan. Maar die armen, waar had je dan? Is hij nog steeds ziek? Ja, dat is zo weer over, hè. de hè? Maar vertel eens, zeg, wat maakt jou nou naar komen? Nou, zomaar even eruit, hè. Beetje, beetje frisse lucht. Wat tekenen, wat wandelen. Oh, dat is toevallig, hè. Dat jij ook... Uh op Schiermonnikoog. Nou oh ja, maar het is een mooi eiland. Jazeker, het is een prachtig eiland. Eh. Oh. Uh, gaat het? Nee. Oh, uh, ken jij iemand op Schiermonnikoog? Ik? Nee? Hoezo? Hoezo iemand kennen? Kijk, ik zou niet weten wat u bedoelt. Nou, misschien heb je er een uh, kennis zitten of een uh, vriendin. Nee, nee, nee, nee, nee, nee hoor. Denk nou eens goed na, Bart de Jong. Nee, ik wacht nog. Ik mag nog wel naar scherm komen als ik dat wil. Ja, en ik mag toch wel vragen of je op dat eiland een kennis hebt zitten. Oh, en uh, jij hebt toch niks te verbergen. Ik verbergen. Hoe zou ik verbergen? Ik heb niks te verbergen. Ik heb u alles verteld wat ik wist. Ik heb u geholpen. Ik heb de politie geholpen. Voor de politie getekend. Ik heb alles... Ja, en jij, politie... jij hebt mij nog geen antwoord gegeven op een heel simpel vraagje. Uh. Dus zal ik je straks, aan de als we aan land zijn, even mee moeten nemen naar een bureau? Tenminste, als ze dat daar hebben. Dat mag u niet. Dat, dat, dat mag jij oh nee, niet. Oh nee, ik heb jou al gezegd, de politie mag alles. En u hebt vakantie. U hebt vakantie. En, en u hebt de moordenaar. wat moet je dan nog van mij? De jong maakt je nou geen zorgen over die vakantie van mij, hè? Jij praat nu of... Ik weet niks. Ik ga alleen even naar meneer... Jij gaat alleen maar even naar meneer IJsbrand Drachsma. Goed, goed. Ik lieg en dan ga jij dus even mee naar het bureau en dan oh. praten we verder. Ik ben een vrij mens. Ja, maar natuurlijk, jij bent een heel vrij mens. Oh. Als je maar wel op me wacht, hè, op de kade. Ik weet niks en ik ga gewoon... Jij gaat gewoon met vakantie, met dit rotweer ga je gewoon wat wandelen oh. en heerlijk in de regen zitten tekenen. Oh, wat een ellende, wat een ellende, vergeerde hier. Hè? Ja, moet ik luisteren zeggen, adjudant meneer Bart hier houdt ons de komende dagen een beetje gezelschap. Oh. Wat een verrassing. Wat gaat u dan? helpen nou toch. Help me nou toch. Hier meneer de Gier, die gelooft me niet. Nou, dat kan ik me best voorstellen. U ook al? Ja, ja ik ook. Ook al ben ik ziek. Wacht, ik blijf bij de politie. <lacht> nou, zijn we er nou nog niet. Heren, ik kan er niks aan doen. Waar kun je niks aan doen? Nou, ik moet even een boodschap brengen. Naar wie? Dan zeg ik niet. Oh nee? Nou, je maakt ons steeds nieuwsgieriger. Het uh, ja. heeft niets te betekenen. Ik ga alleen maar even een oud horloge terugbrengen. <lacht> Hoor je dat grijpt Ja. ja. <lacht> Bart gaat alleen maar even een oud horloge terugbrengen. Ja. <lacht> ja. Terugbrengen aan wie, Bart? Naar mevrouw Drasma. Naar mevrouw Drasma? Uh, van haar kreeg ik een brief met de vraag of ik een grote gouden knol... ...uit de woonboot van Maria van Buren wilde halen. Ze was bang dat het weg zou raken. Straks. Het is een erfstuk. Dus jij bent op de boot geweest. Jij hebt daar ingebroken. Ik ingebroken? Ingebroken? En bij wie? Bij wat? Maria is dood. En ik help een aardige mevrouw of ik ook. In ieder geval heb jij een strafbaar feit geplicht. Bart, die boot is zeker nu hè. En jij hebt iets toegeëigend dat niet van jou is... Dat lijkt me voor elke rechter. Heel oh, simpel. Hey, hey, hey, dat is braak. Nee, van hem is het braak en van jou is het inbraak. En hoe ben jij eigenlijk binnengekomen? En door de politie is binnengekomen, door die ruimte. Was die dan nog niet gemaakt? Nee, die was nog niet gemaakt. De bovenheden, dat kennen jullie. Moet ik, uh, moet ik nou nog met jullie mee? Wat eh... Uh, uh -huh. Wat doen we, brigadier? Uh, tja, ik, uh, ik zal... Uh... Ja, maar ik heb verder niets gedaan. Nee, hij heeft verder niets gedaan. Weet meneer Drasma dat je komt? Nee, nee, nee, nee. Mevrouw Drasma, die hebben nog speciaal bij gezegd... dat ik bij de achterdeur moest komen. Nou, dan doe je dat maar, hè. Dan hou je je bek dicht en dan donder je met de volgende boot weer op. En als je weer wat moet doen, Bart, voor de een of andere... dan neem je contact op met mij. Begrepen, hè? Jawel, heren, jawel. ja, zo. Dag, heren. Dag, Bart. Dag, Bart. Dag Bart. Breng je nek niet. Zo. Zegt de Gier, we moeten hem in de gaten houden. Precies, schrijfstra. Misschien brengt hij ons op een spoor. De Gier. Zo, daar ben ik weer. Zo, de jongen. Dus de voorzitter, dit is adjudant Buisman van de Rijkspolitie. Aangemaakt. Ah, Brigadeer de Gier, ik ben blij u eindelijk eens in sint echt te zien. Dank ik. Ik heb al zoveel over u gehoord toen Adjeland Grijfstra je op vakantie was met de kip. Dat kan ik me voorstellen, ja, Grijfstra, ah, Grijfstra. Zou je dit even willen passen? Beste keer je ziet dat ik al biljarten ben. Zo. Kijk jij een rondje. Pas nou eerst even dat pak. Ik heb in de winkel beloofd dat ik het meteen zou terugbrengen als het niet goed was. Hé, hé hé pak van mijn kop. Je lijkt wel stapel gek, hey, jongen, wat moet ik nou met een pak Pas het Nou, even. Pas, dat, doe ik, dat doe ik toch niet al, zeg, je bent toch niet gek. Een geel pak, een geel, je moeder, Grijpstra, zie hier. De gele kaken doen. Je moet dan los herbellen, jongen, maar dat jonge borrel. Ja, ja. Waar de Grijpstra? Ja, wat nou weer? Waar de Grijpstra? Ja. Ik ziek maar in passen. Waarom? De brigadier heeft gelijk, met dit weer heb je zo'n pak hier echt nodig. Nou, Dan hoe je het eens van een ander. Nou, kom hier met die hè? Gasten, wat een spulze. Gelig hoe je het zeker niet krijgt. Ja, <laughs> nou, dat, dat, dat, dat, dat past. Dat is prachtig. Ja, en nou de broek even. Ja, zeg, luister eens, al ben ik nou een beetje dronken, maar niet gek. Ik ga dat niet in mijn blote kont in de zaak staan. Nee, maar dat hoeft ook niet. Die broek trek je gewoon over je eigen broek aan. Mal, je lijkt wel een kind. En... Ja, ja. Een klein geel kind, beeltje, zeg, beeltje. zeg de gier. de gier, luister eens even, gier. Hier. een beetje rustig, ja. Je hebt er nog steeds tegen de meerdere. Nou, dat zit toch ah, fantastisch. Oh ja, doe je ook nog een beetje mee, en hey, dan nog. Zo en nou de pet nog. Zo, over oh. pet, over mijn lijk, over. Ja, wat doen we nou? Gaan we naar jacht of gaan we wat werken? Nou, ik zou zeggen het laatste. Het laatste nou, nou. Nou, zeg maar. Leg die ja, dan, nog. Praat maar lekker ja. Gier. keuken. Hier, hier, rondje. Ja, rontje, rontje, rontje. Mag ik hier drie door hebben van dus, uh, komt uh, voor onze ijsbrand. Ja, wel, wel, wel. Dat had ik nooit van mijn leven gedacht, hè. Ik ken hem tamelijk goed. Oh. Dat, dat is nou het aardige van ja. dit eiland, hè. Iedereen gaat gewoon met elkaar om. Ja. Hij vaart wel eens met hem mee op de boot en oh. de boot. Ja, wel samen, hè. Auto. Aardige, oh. joviale man. Oh. Ik zijn kapsel oh. en die kan hij makkelijk hebben. Iedereen mag hem graag. Schul, vriendelijk, helpt iedereen. Nou, ja, ja. helpt iedereen. Helpt iedereen. Ja, ja, ja, ja. Hij is altijd Sinterklaas, hè. En dan geeft hij iedereen kind op een cadeautje. cadeautje. Ah, een goed mens dus. Wat je zegt, brigadier. En nou denken jullie dat die drachtsma iets te maken heeft met die dode dame? Nou, ja, ja, ja. Ze was zijn mattress... Met tressen? Met tressen, Oh, ja, ja. Nou, nou ja, goed. Eh. Hij is een uh, vrouwtjesjager, hè. Maar eh, hmm. hier niet, hoor. Hier is hij de lokale burgemeester Maar hij heeft toch een alibi? Ja, ja, wat zeg ik? Een alibi? Die man is doodziek. Hij heeft misschien nog maar een paar maanden te leven. Wat maken jullie er nou druk op? Wat? gevoel. Ja, gevoel. Ja, gevoel. Ja, maar dat is toch te gek? Je denkt toch niet... Uh, een moordenaar. De beste collega, alles kan, alles is in ons vaktocht mogelijk om te weten. Ja. Het enige wat wij moeten vinden is een verband tussen de moordenaar en IJsbrussisch. Nou en daarvoor zijn we eigenlijk hier. Het ja. gaat boven mijn bed. Ik ben maar hier gewoon agent, oh. agent hè? Adjudant. Ja, ja adjudant, eh, ja. ja. Maar gaan je vijf... op het eiland, dan ben ik gewoon agent, hè? Nou, jullie zoeken het maar uit, hoor. Ja. Alleen, onze ijsbrand is een krachtplaatser. Ah, ja, dus. Een oorlogsheld en een groot zakenman. Ik wil niet graag dat hij dwarsgezeten wordt. Ja, misschien is zijn alibi niet 100 procent. Ja. Niet 100 procent. Maar die man is hartstikke ziek. En daarbij heeft jouw adjudant verteld dat zijn aanwezigheid hier op het eiland bevestigd kan worden door twee Duitsers. Ja. Op het tijdstip dat jullie dame vermoord werd, is er bij mijn weten niemand op het eiland vertrokken met een vliegtuig. En de boot lag hier. Die heb ik toevallig zien liggen die avond. Goed, hij heeft een andere boot gebruikt. Of hij heeft toch iemand gehuurd. Hoe wil je dat bewijzen? Goed, het mes. Jullie ja. zeiden een, een commando mes. Ik zou kunnen uitzoeken hoor, of er iemand op het eiland is die met een mes kan gooien. Door onze opzichters hebben allemaal zo'n mes hier. Ah, tj, ja, iedereen die een boot heeft natuurlijk. Hè. Maar ja, kunnen ze ermee gooien? Dat moet ik uitzoeken. Moet ik uitzoeken? Het eiland is zo klein, hè? Wij kunnen het niet doen. Wij zijn meteen pottenkijkers. En jij met het inpak zijn. Zoek een messenwerper en jullie kunnen vakantie houden. Ah, zo mag ik het voor. Als ik jullie een goede raad mag geven, ga dan vroeg de koffer in. Dan kan ik jullie morgen komen halen en dan kunnen jullie een prachtig stukje fauna zien. Ja, yeah, ik heb er een pak voor. <laughs> het past hier van de parende vogels. In één woord een prachtige zin. Ja, de vogels. Ja, dan doe je de geer zo'n groot plezier. Ja, zegt, ja de gier, is precies wat er ja. eigenlijk staat. Hé, hey, hé, hey, hey, maar jij gaat er goed mee. Nou, ik... Oei, oei, oh, nee. oh, nee. jij gaat ook mee. Ja, ik zeg net... Ja, doe nou een oude kennis plezier. Heerlijk varen in een prachtige ochtend. Je weet niet wat je zal missen. Ik, ik, eh, ik wil, ik wil... Het, eh, nou ja, ik reken op. Daar kunt u van op aan. Nou joh. jongens, eh, moeders wacht. Oh. Ja. Gedag. Gedag. Gedag. Gedag. Moeders wacht. Mm -hmm. ja. Daar ga je nog één keer. Ja, en ook hoor. Mm. Ah. Zeg maar, luister, ben je een rustige gek geworden hier? Wat moet ik nou met paarden, de dus, zee? Wat bot nou met... Hè? De de Je weet niet, weet je, zie ja, dat ik toch de jongen... Luister, een grapje is goed maar een grap is prima. In het vuile gele apenvak, kom je erop? Goed, grapje, even leuk, even lachen. We komen naar Amsterdam, niet waar? Juist, prima. Maar dan nog zeggen dat ik midden in de nacht meegang zal zo. Rop, nee, maar zo nou. Ja, wat nou? Grijpstra drinkt niet zoveel. Hier, hier, hier, moet jij zeggen. Uitgerekend moet jij dat zeggen. Ja, uitgerekend, oh. ik moet dat zeggen. Wij hebben die vriend van jou, die Buisman, Hart, hard nodig. Je denkt het Ik heb alleen meegedronken om jullie niet voor het hoofd te stoten. Ja, maar ik verdomme het om in de molder te gaan stappen terwijl jij lekker hier in je bed ligt te snurken. Morgen om half vier ben jij mijn man. Ga Oké. Okay. Pocket, als je het maar nooit aan iemand vertelt. Proost, proost. U hebt geluisterd naar het achtste deel van Buitenkruid, ...naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van de Wetering... ...in de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling, De Gier, Jules Royaerts, Grijpstra, Jan Borkes, Bart de Jong, Frans Kokshoorn, Buisman, Johan Sierach, Technische Realisatie, Henk Brouwer en Bram Hengeveld, Regie, Bert Dijkstra.